De Vlaamse Nationalisten en de Franstalige Socialisten zijn de grote winnaars geworden van de Belgische parlementsverkiezingen. De Nieuwe Vlaamse Alliantie, de NVA, die streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen, boekte enorme winst en gaat van 8 naar 27 zetels. De andere grote winnaar van de verkiezingen, de Waalse Partie Socialisten, is fel tegen opsplitsing van het land. De Vlaamse en Waalse winnaars zeiden gisteravond dat ze wel met elkaar willen samenwerken. De Verenigde Staten noemen het besluit van Israël om zelf een onderzoek te beginnen naar de aanval op een scheepsconvooi bij Gaza een belangrijke stap voorwaarts. Twee weken geleden vielen negen doden toen Israël het convooi aanviel dat met hulpgoederen onderweg was naar Gaza. Israël doet het onderzoek zelf er zijn wel twee buitenlandse waarnemers. De VS zegt dat Israël in staat is om een eerlijk en onafhankelijk onderzoek te leiden. Informateur Roosentaal begint vanmorgen met zijn werk. Hij praat vandaag met de fractievoorzitters van de partij in de Tweede Kamer. Roosentaal, die in de Eerste Kamer de VVD-fractie leidt, heeft van de koningin de opdracht gekregen... om de mogelijkheid te onderzoeken voor een kabinet waarvan de grootste partij, de VVD, en de grootste winnaar van de verkiezingen, de PVV, deel uitmaken. De Verenigde Naties zijn in het oosten van Syrië begonnen met de distributie van voedsel voor zo'n 190.000 mensen. Het gebied heeft al drie jaar te kampen met grote droogte. Er zijn nog meer dan 100.000 mensen in Oost-Syrië die ook te weinig te eten hebben. Maar door geldgebrek is het voor de VN niet mogelijk om meer voedsel te brengen. Het Colombiaanse leger heeft twee politieofficieren en een militair bevrijd... die twaalf jaar geleden waren ontvoerd door de FARC. Ze behoorden tot de langstzittende vastzittende gijzelaars van de linkse rebellenbeweging. President Uribe zei dat er drie zijn bevrijd bij een operatie van het leger in het Oerwoud... op enkele honderden kilometers ten zuidoosten van de hoofdstad Bogota. Het weer, vrij veel bevolking, vanmiddag opklaringen. Het wordt dan een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal.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 Les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise dit monde, dit famille, dit tir monde, et qui dit fatigue dit réveil. Encore sûr de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors.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 Chant dan dan dan dan dan chante, dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan Alors on danse Alors on Some Friday nights to take me dancing And then to church on Sundays To plan for dreams And someday think of kids Or maybe just to save a little money ZANG Without you in my life.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 Nu for you. No. thing, that the physical things define what's within, and I've been there before, but that life's a ball, so full of the super. ja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 Just starts to start me. Use me, do you wrong, me, you've using my own shooting, it loving you is my duty uh, Girl, I like your style, just the way you just nothing is revealing <clears throat> I love the food profile, your beauty puts my lips, so appealing Girl, you're me embark on a uh, have my feelings, don't reveal it, my heart is up for stealing